Brandt ze met het NOS Journaal. PostNL spant een kort geding aan tegen een van de leiders van de stakende pakketbezorgers. Hij roept collega's actief op verschillende depots in het land te blokkeren. Het kort geding dient zo meteen al. Eerder vandaag sommeerde het postbedrijf de stakers de distributiecentra in de Randstad en in Brabant te verlaten. De stakers bezetten al dagen de depots uit onvrede over het onderhandelingsresultaat van PostNL met de FNV. De zelfstandige bezorgers willen meer dan de geboden tariefverhoging van 10%. De stemming in de Veiligheidsraad over de oprichting van een VN-tribunaal over de ramp met MH17 wordt uitgesteld. Dat meldt het Russische persbureau TAS op basis van een bron binnen de Verenigde Naties. De stemming stond gepland voor dinsdag, maar dat zou een week later worden. Wat de reden daarvoor is, is onduidelijk. Mogelijk is men bang. Dat Rusland met een veto de komst van het tribunaal blokkeert. President Poetin zei eerder deze week tegen premier Rutte dat Rusland de oprichting van een VN-tribunaal prematuur en contraproductief vindt.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 Met een reunie in Moskou hebben Russische en Amerikaanse ruimtevaartveteranen de historische koppeling van een Apollo en een Soyuz-capsule herdacht, dit weekend 40 jaar geleden. Op 17 juli 1975 werden hun ruimtevaartuigen aan elkaar gekoppeld. De leiders van de supermachten spraken toen af dat met een symbolische handdruk in de ruimte een einde moest komen aan de zogenoemde Space Race tussen de VS en de Sovjet-Unie.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 that nothing is new.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 Even na twee uur een hele goede middag. Welkom bij een vrolijke uitzending van Zandvoort op zaterdag. Die we begonnen met de Bellstars. joh de Sign of the Times. Ja, even na twee uur betekent inderdaad drie uur lang Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag Jan en goedemiddag luisteraars. Eh, goedemiddag luisteraars, eh, goedemiddag Rob en goedemiddag Lex. Hallo Lex. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Hij is er alweer. Van waar eh, verblijft jij ons met, met een bezoek?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 Want Henri Rucker ja, ja, <tie> zal dan zijn verslag doen van de afgelopen week... en vooruitblik doen op de komende week wat de Tour nog te wachten staat. En wellicht misschien dat hij ook wat informatie heeft omtrent... een eventuele nieuwe leider van het algemeen klassement. Maar ik ben erg benieuwd. Kwart over drie dus, Henny Ruker met ZFM Radio Tour de France. Uiteraard kwart over vier hebben we nog tijd voor Pit Report.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 in my high en dan genieten van uh, ja, een lekker zonnetje en CFM voort natuurlijk. Met Maxi Priest, de, de wild world. Wil je meekijken in de studio van CFM? Dat kan hè, op www.zfm-live.nl Wij zitten er tot aan uh, 5 uur vanmiddag aan de Tolweg. Tina, een hele goeiemiddag. En hier is Fox Stevenson en Sweets. Ja zeker op. Ja ik switch steeds hè Ja maar ik moet steeds ja. Dan weer lokaal nieuws. Dan weer verkeersinfo. We gaan alle kanten op. Oh, oh, oh, Ach jee. Oh. Je hoorde de single van Fox Stevenson. Dat was Sweet Soda Pop. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ja want we hebben de verkeersupdate voor je heel veel vakantieverkeer onderweg Albert Jan. Ja dus uh, als we via de radio te zijn ontvangen hoeft u zich geen zorgen te maken want dit heeft natuurlijk een betrekking op de vakantievieles in Europa.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 files naar het zuiden, daar heb je natuurlijk helemaal niks mee te maken als je gewoon lekker in Zandvoort blijft. En dan kan je ook genieten van het uh, zonnetje en het mooie strand wat we hier hebben. De Pasadena Dreambands, die vertegenwoordigden dat in het plaatje Zandvoort aan de Zee. En erachteraan hoorde je deze van uh, Simply Reds, en dat was de Sunrise. Ook mooi in Zandvoort. En wat mooi ook mooi is in uh, Zandvoort is het stappen. En dat kan je gewoon doen in de Chin Chin, onder meer.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 We're Ditmaal de uitvoering van Phil Collins van Jimmy Mac. Zometeen het CfM je weer bericht, maar eerst deze hier de Signorita. Huh,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 This way, this thing might leave the ground. <laughs> How would you like to fly? That summer green shoe ride. But you still deserve the crown. Why well, hasn't it been found? Mama, listen.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 Come on. Ah, het is niet zo moeilijk. Leuk om deze weer eens uh, terug te horen. De single van Justin Timberlake, yo, de Signorita. Ja, en dan mag je eindelijk, hè? Lex van der horen. Goedemiddag, Lex. Goedemiddag, Rob. Ja, Goedemiddag. Ik, ik was even, al even in beeld, In het begin van de uh, uitzending. Ja, dat ja. bedoel ik, dat ja. bedoel ik. Ja. Hé, hey Lex, welkom in de studio. We hadden het net even over je Tom-Tom. Ja, Tom-Tom. Ja. Een half Duitse, half Nederlandse Tom-Tom. Ja, een Duitse Tom-Tom. Een Duitse Tom-Tom. Ja. Dus een beetje aardige dame, of niet? Ja. Met een beetje een, be een Duitse accent. Een beetje? <laughs> ja, jawel. Dat <laughs> ja, kan, kan, kan je, je instellen <laughs> ja. hoor. Ja? ja? spraak, alles kan je allemaal veranderen. <laughs> Oké. Okay. Dan heb je een nieuwe auto, een nieuwe TomTom, -tom, alleen de TomTom -tom doet het niet? Ja, het doet het wel, maar als ik in het borst rijd, dan doet hij het niet. Oh.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 Daar waren er wel bang voor. Kijk, ik was zelfs vrolijk als hij zegt dat het wordt bewolkt. Ik <laughs> word vrolijk de van ook. <laughs> nou, ik word Nou. <laughs> ja, zit ik me weer aan het lachen. Vanavond een ja. groot feest op het strand en dan nou, het wordt het bewolkt. Morgen wordt er bewolkt. Ja, maar het blijft wel droog hoor. Oh, oké. Okay. Nee, dat is goed. Ja. En voor, de, voor de barbecuers? Beetje ja, lekker weer? Ja, he? ja, het blijft droog. Ja, nou. Dat wilde ik nog zo even kwijt. Maar morgen niet.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 Mooi. Ja. Helemaal goed. Ook op strand. Lekker. Dus een beetje normale temperatuur waarschijnlijk. Is een beetje hè? normale ja. temperatuur. Okay. Uh, want de normale temperatuur is rond de 21 graden. Oh, oké. Okay. Ja. Er staat een, een zwakke tot matige zuidwest tot westenwind. Maar in de ochtend zou er eerst nog wat mist kunnen zijn. Zeemist. staat op de kaart, maar het is nog niet zeker. Maar ik heb het uh. in ieder geval gezegd. Ja, nee.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 En de verdere vooruitzichten: de rest van de week geregeld zon en overdag weinig of geen regen. En de temperaturen liggen rond de 20 graden. Op Kijk, 20 plus. Daar worden we vrolijk van, dankjewel, Lex. En als de mensen, de luisteraars, het weer wil blijven volgen, dat kan via www.metiopagina.nl of Facebook. Op Facebook op uh, Meteo Zandvoort. Eveneens op Twitter Meteo Zandvoort. Trouwens, ik had er vandaag opeens 40 volgers bij. Nee? Ja. Zijn erbij, erbij. En uh, natuurlijk dagelijks op Text TV Zandvoort. Kanaal 40. Digitaal. Aan, digitaal sigo. En analoog. Kanaal 45. Zo is het. Dankjewel Lex. En graag tot volgende week. Vanaf de strand? Eh, uh, dat kan ik niet zeggen. Nee, oké. Okay. Jammer. Het is, het is een beetje wisselvallig. Het blijft wisselvallig. Ja, het is een beetje licht wisselvallig. Maar ik okay. word, word er toch weer vrolijk van. Tot volgende week. We zijn zo vrolijk. Ja, ja, die albertje wordt zelfs vrolijk als ik uh, zeg dat het bewolkt is. Het heeft niks met het weer te maken. Ongelooflijk.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 We're not going down, down, down Bang, bang, bang We're not going down My love for the little one She's painting fast But when she's done it's the ocean She's said it's a ghost She's two years old and I can recognize both We're not Je hoorde bang, bang bang bang, bang bang de single van Eckarts. Nou, 18 augustus is het weer zover hè. Dan uh, is het weer sail in Amsterdam. En hoe ging dat in 90? 25 jaar, ZFM.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 Head, I'm back at you again. Head. Radio station is up. WGAP. Now on all you cowpers and you finger snappers, you toe tappers, and you love lapsers. I want y'all to say this with me. Say, hoops upside your head. Say, it loud. The bigger the headache, head. the bigger the deal. The bigger the disaster, the bigger the bill. We'll be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 Heel veel lekkere muziek vanmiddag onderweg bij Zalvoort op zaterdag. Een hele goede middag naar de radio aan op CFM Zalvoort. Met nu de single van Shaka Khan en I'm Every Woman. Zo, het is alweer heel veel maanden geleden dat uh, dit een hit geweest is hier in Nederland. Dit hadden de serie van Nico en Vince en M.I. Ron. We naden alweer het uh, einde van uh, uur 1 van Zandvoort op zaterdag. Maar hebben we hebben nog even een uh, kort bericht. Want we kunnen weer stemmen op het Schoonste Strand. Ja, we kunnen nog steeds stemmen op het Schoonste de verkiezingen uh, website. En dat is namelijk een supporter van schoon.nl. En Zandvoort is uiteraard stem op Zandvoort